Zijn dochter Amy worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Ze stierf anderhalve week geleden in haar huis in Londen. De uitslag van het onderzoek naar haar doodstoorzaak wordt later deze maand verwacht. Het weer, het blijft vanavond nog lang aangenaam buiten en ook de nacht wordt niet koud. Morgen veel zon en temperaturen lokaal tot 28 graden. Woensdag neemt de bewolking toe en komen er buien. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. This is night. Oh ja, Hier horen het rhythm of the night met corona. Oh yeah, yeah. Rhythm of Ja, ja. Alibé, kleine vieserik van alibi op voelen toeren met telkens weer. kringen betere status, Rose en hash, het moet weer waarschijnlijk. En telkens weer van de krug, slechte Voor veroorzaken problemen, ik moet rustig doen. Liefde staat vooral. baby mama laat me gaan. Begrip voor wat ik doe, de jongen moet mooi nemen haar. Interviews en zo'n reizen. rietzaan kan veranderen piep staan uit die kankeren wie denk die aan die baby dat die is en dan gaat het mis ik ben niet meer kalm maar nee mijn bloed begint te koken ik wil hoeken en stofenaar zeg me maar, hoe kan ik ooit op mijn fokken moet gewoon nog het beheersen het is niet de eerste ook niet de laatste keer dat dit gebeurt. ik ben teleurgesteld geweld terreur het helpt helemaal niemand zelf ben ik liever iemand die niet van die kant zit ik wil geen bief aan? ik zie dat alleen maar als verlies als iedereen zo agressief gaat doen waarom wie wat hoe This. Een kleine vieze ik met telkens weer van Willeke Alberti. Kijk, daar hebben we de Summer is Magic van Pleanetti. En we hebben zometeen natuurlijk de dier van de week. Week, week. Ja, ja, dat was Playanetti met The Summer is Magic. We gaan door met Chesto, VS, Diplo, Feetbuster Rhymes. Met Come On. Dank wel, collega. Catch Let's go!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 I come in and I step up in the building and we let the fires Cause I hope you know we gotta run on Cause you gotta know that when we get it started Whenever I'm in the spot there ain't no question that you gotta Come on! And hurt them up, give it to them Word them up, let me do them Back like another match and let it flame. Get your dumb on! Everybody get ready, know every time I do what I do bust rounds, meet the people wanna Come on! Let's go cause you know we gon' fly Gon' fly on, everybody get Get Now I wanna see all of my people from online If you with me, let me see you just Come on! With Diplo and Tiesto We about to create a fiasco Now get your club on And if my people is really with me then Come on! Come on.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 Nou, dat zei hij Hier hoort u een, een paar poortjes van Ali B en Kleine Visserik. We hebben ze hier ook aanstaan op de TV in de studio. Ze hebben net... Uh, met al, Albert. Die heeft uh, een versie laten horen aan uh, Ali B en Kleine Visserik. Maar uh, het is weer tijd voor het dier van de week. Jim is heel even naar het toilet. We hebben weer een, een, een dier. Dat wil je niet weten. Hij is koffie aan het zetten, Jim, dus heel belangrijk. Maar uh, we hebben deze keer de, blobfil de Blobfish of de fathead ge genoemd. Jim uh, heeft deze uitgekozen omdat hij, het, uh, omdat hij het een beetje op zichzelf uh, vindt lijken, denk ik. Maar dat zullen we maar niet zeggen waar hij bij is. Even kijken, we zoeken hem even op. Ja, de blobfish, uh, jezus, dat is het Engels, dat ken ik niet hoor, <coughs> we hebben hier, de blobfish, of de vetheid heeft zijn naam niet gestolen, dit bizarre zeedier bestaat namelijk uit een enorme, bubbelige hoofd, op een klein lichaampje, wie hem één keer heeft gezien, vergeet hem nooit meer. Wat is die vis. Is dat die? Oh jezus. Jimmy is weer terug. Laat een beetje op mijn broer. Hahaha. <laughs> Bij deze boy, hij lijkt op jou. Na, nou, ga die vee. Maar uh, hij is weer in de huis. Zet die tv even op uh, zacht. Sorry man. Zo. Kijk die, kijk die kop van die man. <laughs> maar de blofvis, ik heb net een kleine samenvatting. Ga jij eens over het leefgebied praten van die vis? Ik moet je even zitten hoor. Leefgebied, waar staat dat? Oh, daar, daar. De blobvis leeft in de grote dieptes van de zee. Van, de, van Australië en. Zo, Tasmanië. Tasmanië. <coughs> Op deze plaatsen is, is de druk groter dan aan het wateroppervlak. Waardoor de. Hoe? De habitat. Habitat. ...habitat van de blobvis amper voor, de, voor mensen bereikbaar is. Habitat, dat is een uh, huis, levensgebied, oh, oh, okay. habitat. Is een natuurlijke habitat. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Dit betekent dat er louter, louter iets over deze vis bekend is. Weinig. Nou, ja. <laughs> Waarom zetten ze een, wij, die het een... Het is gewoon, een hele... Nette uh, net, dier en natuur. Nette net tekst. <laughs> Zal ik over dit uiterlijk beginnen? Nee, nee, nee, nee wacht. We zijn nog oh. niet klaar. Oh. Wat we over zijn gedrag kennen... zijn gedrag zijn louter verontstellingen. Ja. Oké. Okay. Moet ik... Uh... Van de wetenschappers die zich baseren op de lichaamsbouw van dit zeedier. Uiterlijk. De bov is behoort tot de scopeaniformvissen ook gekend onder de naam scleloparij deze naam wij verwijst naar de bizarre vorm van de neus van en de wangen het is net deze neus die de blobfish dat karakter karakteristieke trieste gezicht geeft waartoe de neus dient is voorlopig nog onbekend nou, ik vind het wel goed. We gaan hem lekker twitteren. Gaan we niet twitteren? Natuurlijk. Ja, <lacht> Bij deze kunnen jullie hem zo direct lezen op onze Twitter. Knockout FM. Uh, ja. Dat schrijf je met een N, Rob. Knockout. Knockout. Knockout. Knockout. Dan moet ik een Knockout FM. <lacht> Maar bij deze staat hij nu op Twitter. Ik heb hem er net voor jullie persoonlijk opgezet. Uh, ja, Jim, wat heb jij hierop aan toe te voegen? Ja, ik vind het maar een, uh... een lelijke vis. <laughs> Dames en heren, het is dat jullie de foto niet kunnen zien, maar anders zouden jullie net zo gelachen als ons twee. Jawel, ze kunnen het geloof ik op Twitter zien. Ja, maar ja, niet uh, alle mensen hebben Twitter, uh, Robbie. <laughs> <laughs> nou wat is dat ding lelijk, zeg? Ja, hij lijkt een beetje op Octal. <laughs> oh, octal. Ik denk dat hij daarop gebaseerd is. Ja. Yeah. Maar uh, we gaan lekker verder met het volgende nummertje. Ah ja, ik heb het er al in gezet. Goed Met Zeg jij het maar, ja, jij mag. Crystal, full for you.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 Dames heren, hier hebben Kate Ryan met qui nous fait sentir étrangement bien. histoire, se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui en toi. Sha Dan hebben we Bob Sinclair, featuring Steve Ed met World Hold On. We beginnen aan de, de top 10 domste vrouwenproducten ooit. Van Kevin's top, tight, Kevin's top 5 naar Jimmy's top 10. Voor vervanging. Vestel. Ja, nou we beginnen met de nummer 10. Dat is de, de Picaru Babyfest. Draag je baby en ja, iedereen op straat met deze totaal Rico look. Wat een gedoe he. <laughs> Mag ik hem zeggen? Nummer ja. 9. Schaamhaarkleurtjes. <laughs> Speciale kleurspoeling voor de haar daar beneden. Zo. <laughs> so, de tangbroek. Dat is een nepstring boven je broek. Ja. <laughs> <laughs> ja. Oh, oh. Uh, haarringen. Uh, waar haar... Huh? Want haar uit je oren is sexy Dat zijn oorbellen met haarlokjes <lacht> Oeh dit is wat voor je... <lacht> De perfecte glimlach je, da je dacht toch niet Dat je zonder te oefenen Zomaar een mooie glimlach hebt <lacht> Dat is een soort beugeltje Voor in je mond Zodat je echt je mondhoeken omhoog gaan Net zoals dat je de oren van de hond Dat je de tape op doet Dat die omhoog blijft staan Echt zoiets is dat ja, oké okay. Oh ja, dit is weer wat voor mij Borstvergrotende koekjes De F-cup -cu Zo heten die hier, koekjes F-cup Koekjes Cookie. Eet deze koekjes En je gaat van de cup A naar de cup F Gegarandeerd. Garandeerd. Disclaimer Misschien dat je ook van 50 kilo uh... naar 150 kilo gaat ah, ah, ah. deze? Oké, okay, deze is uh, de, Het roze gereedschapkistje dat spreekt voor zich. Ja. We zullen jou uh, de pagina twitteren. Zo direct. ja, ja deze is... Uh... Het kussentje voor tussen de borsten. Jarenlang hebben vrouwen met grote borsten moeite gehad met slapen. Maar nu is dat niet meer nodig. Met de kush support breath. Separator. Separator. Ja. Superator. Hier komt ie. Ja, de... De Boop billenimplantaten. Het dus gaat... is een soort van boksertje, dat trek je over je eigen boksertje heen, hoop ik. Zo gaat het. En dan krijg je een beetje een dikkere billen. Dit is de commercial. Wat do all women look at when buying jeans? That's right they're sexy or not so sexy bottoms. Imagine being able to reshape your backside and achieve that ultimate shapely lifted booty instantly. It's here, Hollywood's hottest new trade secret, Booty Pop. Just like the padded bra enhances, Booty Pop panties are now revolutionizing women's undergarments, giving you sexy curves and the ultimate lift. You've seen Booty Pop panties featured on network talk shows across the country. Now you can get that fabulous figure, that bootylicious perky pop that all women want without lifting a finger. You want your jeans to show up. <laughs> nou, dat was een stukje van de... Weet je de hoe je het goedkoop kan doen? commercial. Je kan gewoon twee kipfiletjes in je onderbroek doen. Dan heb je hetzelfde. Ja, of gewoon twee hele kleine kussentjes. En de nummer één van Jimmy's top 10 domste vrouwproducten <laughs> ooit gemaakt is... ...een scheerapparaat en vibrator in één. Nou, zo gauw. Hier komt het. Ga er vooruit. Have a busy household and dread the thought of your favorite adult toy being found out by airport security, guests, or worse, your kids, then I have the new premium adult toy for you, the Tinge Razor. Believe me, it's more than just a razor. It's a fantastic new vibrating massager disguised as a wet shaving razor, genius, huh? Who would ever thought that by pressing these two buttons simultaneously like this, you turn the stylus so razor into a Lee, premium quality adult toy, even kijken of we m'n horen it trillen. It right By the way, Ah. Down. Zo, dat gaat nog heerlijk te kennen, dames. Ik is. <laughs> it's a must-have for the woman new to sex toys or the perfect addition to the toy connoisseurs collection. Deze premium adult toy, made with 100% medical grade materials, comes with this stylish charging... Dus Jimmy's nummer 1 is... <laughs> Speciaal voor de dames, het scheerapparaat en vibrator in 1. Verkrijgbaar ik uitvalt. Verkrijgbaar in het volgende nummer. 064586934... Uh, Vind ik, ik leuk <laughs> Ja, Hoe ze erop komen, komen ze erop Het is echt geniaal bedacht Het is topiwopi Wij gaan hem lekker door tweeten <laughs> En wij gaan lekker verder luisteren Naar het volgende nummer We gaan eens even kijken, wat hebben we in de aanbieding Die Ja, deze is leuk Zullen we die doen? Nee, ik dacht die erboven, maar ja, dat maakt niet uit oh, Daar hebben we er eerst ja. mee Gigi D'Agostino met La Amour To yours, of oh, zo. Toujours. Toujours. Ken je dat nummer niet? Ja, ik ken hem wel, maar ik ken die naam niet uitspreken. Dat is maar een beetje te moeilijk, Frans. Oké, okay, nou geniet ervan voor het voor de Franse vakantieliefhebbers. Yeah, yeah, just go back to the shoe. Smoking on the balcony. This gym, Jim, go lekker your gang. Buzzel met smoking on the balcony, we gaan zitten. Nu door met Edward Maya featuring Fika Jake met Stereo Love. En Jim, wat heb jij voor ons onderwerp, de toeterman? De toeterman? Ja, wat, uh, wat moet ik doen? <laughs> <De toeterman. laughs> Dit is onze sluitonderwerp. Ja, oké, okay, hou maar op, hou maar. Nou, waar gaan we het over hebben? Ja, de toeterman, hij is door het hele land. Zullen wij de toeterman eens even bellen? Ja, is goed. We bellen de toeterman even. Hoe moet ik dat nou doen? Oh, zo. De bovenste, de bovenste. De toeterman. <laughs> dat de toeterman? Hij staat weer op een speciale locatie. De toeterman. En waar zal die zijn vandaag? Gaat hij over? Ja. Zeg hem even gedag en dat hij dat in de uitzending komt. Anders hebben we dat. Hallo Joost. Dat is onze toeterman. Ja. Hoor jij nu gebeld? Bel je naar jezelf? Neemt hij niet op? Dan bellen we je moeder. Oké, okay, de toeterman die is er helaas niet. Nou, ja, Jim, wat heb jij daar nog te vertellen over de toeterman? Ja, uh, ja ik uh, ken de toeterman uh, persoonlijk niet. <laughs> Alleen dat ik hoor van jou dat hij veel toetert. Ja, ja. Nee, onze toeterman staat deze week op de Jamboret in Haarlem. Ai. We gaan even kijken of we hem volgende week even kunnen bereiken. Ja. En uh, tot die tijd... Uh, ja, wat moeten we daarover zeggen? Ja, niveau. We gaan lekker wat? luisteren naar de uh, <laughs> Crystal Fighters met Pludge. Om jullie uh, voor te bereiden op de hete zomerdag van dinsdag 2 augustus 2011. Dit is het begin en het eind van onze zomer. En uh, we, hebben een beller. we hebben een beller. Wat doet hij nou weer? Hallo? Hallo? Hoi Zie, <laughs> ik ben ook nog geweld. Wilt alleen muziek horen? Met is er een hand. Overhouden met bellen alsjeblieft. <laughs> wat zeg je? Ja, als Wacht jullie even. ons nog één keer bellen, dan kom ik naar huis en dan uh, nee. zijn de apjes gaar, <laughs> oh. hou je even aan de, aan de praat. Blijf even aan de praat, Jim. Ja, eh, uh, dames en heren, dit uh, is uh, KnockoutTV, ja, wat, uh, waar moet wat ik het over hebben, man. joh? We gaan hem uh, bellen, kijken of hij opneemt. Neemt hij op? Neemt hij op? Ja? Nee? Ja? <laughs> oh. Hallo? Hallo? Hallo? Zet die radio's wat zachter, Boyd. Ik sta in de keuken, man. Ben jij onze, onze... En waar staat onze toeterman deze week? In de achtertuin. In de achtertuin. Wat ben jij aan het doen? Wat heb je te vertellen? Helemaal niks. Oh. Waarom bel je ons dan? Jij belt mij? Nee, jij belt eerst ons. Ja, wat ga jij morgen doen op je hele mooie 26 graden dag? Lekker in de tuin zitten, niks doen. In de tuin zitten, niks doen. Meen je dat? Ja, ik heb nog geen ding wat ik ga doen, joh. Oh, lekker. Lekker, lekker. Lekker. Nou, dat is helemaal mooi. Hey Boyd, wij wensen jou een hele mooie zomerse dinsdagmorgen. Ja, dat moet we lukken. En wij gaan je verlaten, we gaan lekker naar het volgende nummer. Jouw lievelingsnummertje luisteren. Oh, oké. Okay. Weet je welke het is? Nou, nah, ik denk niet nee, dat je die aan het leggen. Nee, hier is hij dan. De Crystal Fighters met Plage. We wisten het wel, het is jouw lievelingsnummer. Hé, <laughs> we hey, daar... nou. gaan jou spreken in uh... ja. maak dat van morgen, jongen. Hoi. Hoi. Dames en heren Wij gooien de nummer even als een filletje Want, Want we uh, zijn weer bijna ten einde van dit programma Op het begin van deze mooie zomerdag Deze zomer Toch Jim? Ja. Hoe vond je de uitzending gaan? Ik vond het uh, hartstikke gezellig Lekker één grote pijnhoop Maar het was <laughs> ja. gewoon heerlijk Even lekker kloten Toppie. Nou mensen Wij wensen jullie alvast een hele mooie zoele zomeravond en morgen maken we één groot feest van. Jim is te vinden op het strand morgenavond met zijn uh, kickboxmaatjes. <lacht> en uh, we gaan, ik ben uh, lekker op het balkonnetje te vinden. We gaan lekker genieten van het weer morgen. En ik hoop dat jullie dat ook lekker gaan doen en dat jullie genoten hebben van ons programma. Ja, Jimmy, hartstikke bedankt. Robbie, jij ook. En uh, we zien jullie volgende week. We spreken jullie volgende week weer. En het was weer super gezellig. Hoi. Ik gooi je nog even een lekker nummertje in. Welke? Set fire to the rain. Is wel Van Adele. Ja, ja. Hé, hey, tot volgende week mensen. En uh, we spreken elkaar. En breek geen bijnen. Net als Jims arm. <laughs>